met het NOS-journaal. Van verschillende kanten klinkt kritiek op de asielwetten... die gisteravond laat door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft vooral problemen... met de strafbaarstelling van illegaliteit... en zal proberen de Eerste Kamer te overtuigen... van de onhaalbaarheid daarvan. Vluchtelingenwerk zegt dat de wetten niets veranderen... aan de problemen met opvang, wachttijden en woningnood... Volgens UNICEF zijn de belangen van kinderen niet meegewogen. En asieljuristen vrezen nog meer chaos in de asielprocedures. De Tweede Kamer steunde de wetten gisteravond. na de toezegging dat de Raad van State alsnog zal kijken naar de strafbaarstelling van illegaliteit. De Amerikaanse president Trump tekent de komende dag zijn Big Beautiful Bill. Dat pakket bezuinigingen, investeringen en belastingverlagingen is goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Eerder had de Amerikaanse Senaat ook al goedkeuring gegeven. Hoewel beide kamers maar net akkoord gingen, is het voor Trump een grote overwinning. Tegenstanders maken zich zorgen over de oplopende staatsschuld en de gevolgen voor de economie. Door personeelstekort is de afdeling acute zorg van het Zuiderland ziekenhuis in Geleen voorlopig dicht. Het ziekenhuis zegt dat het grootste deel van de zorg naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Heerlen gaat. Een speciaal team gaat proberen de personeelstekorten op te lossen, zodat de afdeling eind volgend jaar weer open kan. De Spaanse voetbalsters hebben op het EK met gemak gewonnen van Portugal. Het werd 5-0. Voor rust was het al 4-0. Het vijfde doelpunt viel diep in de blessuretijd. De speelsters van beide teams droegen rouwbanden vanwege het overlijden van de Portugese voetballer Jogo Jota. Eerder op de avond won Italië met 1-0 van België. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt flink af. Minima tussen 9 en 12 graden. Daarna opnieuw een zonnige dag. Smiddags wel wat meer bewolking. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Fm is er ook op tv, kanaal 40 via Zego en kanaal 1367 KPN. Just have a We'll stop Just talk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 Yeah Believe that you're gone. Love takes time to hear you when you heard it so much. Couldn't see that I.